Ik, ik vind het wel heel grappig uh, uh, dat jullie, dat jullie uh, uh, Nederland gaan vergelijken en dan, dan Londen erbij halen. Uh, er zijn ook wel echt twee manieren van gebiedsontwikkelen. en Londen hm. gaat het anders. Onze ervaring is, uh, naarmate wij een beetje over de grens kijken. Misschien kun heel nog wat op aanvullen vanuit hm. je ING-tijd. Uh, in de meeste delen van Europa is gebiedsontwikkeling nog steeds. We staan eigenlijk nog steeds in de kinderschoenen. Mm -hmm. We zijn in Nederland relatief ver. Ja. Op het gebied van samenwerkingsmodellen. Op het gebied van uh, echt samenwerken, rekenen en tekenen. Ja. Um, uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar Italië. Of uh, pak een beetje Moskou of Rusland. Mm -hmm. uh, er uh, is nog steeds, nog, steeds, nog steeds grote chaos. Uh, ja. uh, um, en dat geeft veel op, heel, op, veel op. Uh -huh. heel veel problemen op als je daar de grens over wilt. Uh, voor een architect zedenbouwer is dat wat makkelijker als je het beperkt op het maken van een mooi plaatje. Maar mm -hmm. als je weer een stap verder wilt en hoe moet het uitgevoerd worden, ja, dan, dan denk ik dat het ook lastig is. Uh, voor ons is het ook lastig om dat we voet aan de grond te krijgen omdat ja, wat wij goed kunnen. Uh, op een zorgvuldige manier, met een ja. verantwoord financieel kader, met uh, respect voor uh, de belangen van alle partijen proberen we een project verder te brengen. Ja, dat is niet de definitie hoe het in het buitenland gaat. Nee, het is te sophisticated. Ja, precies. Als je, als je het plaatje van Europa schetst, uh, qua gebiedsontwikkeling, dan, dan uh, zie je eigenlijk dat dat opgaven op het niveau van het gebied worden opgepakt in, in Nederland, uh, in Engeland, uh, in, in, in Scandinavië en in Frankrijk. Eigenlijk wel de belangrijkste landen. Hè. Je ziet het in Duitsland alweer een stuk minder. Uh, uh, in Frankrijk is de overheid helemaal aanzet. zet. Ja. Uh, dat geldt ook voor Scandinavië. Uh, uh, in Nederland doen we het uh, allemaal op basis van gelijkwaardigheid. Hè? Al die, die gems allemaal 50-50, publiek-privaat. En, en, en in de UK is het privaat uh, uh, aanzet. Ja. En, en ja, dat heeft in de UK erg ermee te maken dat uh, uh, een aantal bevoegdheden die Nederlandse overheden hebben, dat Engelse overheden die niet kennen. Mogen geen grond kopen. Uh, en, en dat betekent dat als ze uh, bevoegdheden die ze nodig hebben voor gebiedsontwikkeling, als ze die uh, uh, willen gaan halen in Londen, dan moeten ze eigenlijk een soort special purpose vehicle of zo voor oprichten. En, uh, en dan, uh, dan krijg je uh, ja, uh, allerlei speciale authorities die dan een, een specifiek doel hebben: het ontwikkelen van dat gebied. En als dat dan bereikt is, dan heffen ze zichzelf ook weer op. Ja, dat is natuurlijk een, iets wat we in Nederland helemaal niet kennen. We zien in Nederland dat die gemeentes gebiedsontwikkeling... als een nou ja, integraal onderdeel van het verdienmodel van het grondbedrijf uh, hebben uh, beschouwd. Ja. Ja, dat is, dat is zo'n ander uh, uitgangspunt. Uh, dus ik denk dat het heel goed is om dat de hele tijd uh, goed in de gaten te houden. Dat dat uh, heel anders is. Ja. Uh, dus, dus wat je in Engeland uh, ja, ziet ontstaan... Uh, met, met ook bijvoorbeeld uh, uh, investeringsfondsen als zo'n igloo. Wat, wat investeert, ja, zou nog vrij beperkt, hè, Want ze hadden grote ambities, maar ze krijgen het nog niet echt helemaal rond uh, mm. uh, allemaal. Uh, in, in dat soort uh, van ontwikkelingen waar bijvoorbeeld ook een groot stuk sociale woningbouw zo in zit. Uh, dan, dan is dat allemaal geld wat, ja, uiteindelijk zijn het allemaal manieren om privaat geld er naartoe te krijgen. Ja, uh. mm -hmm. En terwijl in Nederland we juist zeggen, we starten vanuit publieke geld, want uh, de gemeentes gaan die gronden kopen, want daar gaan ze geld mee verdienen. Dus het startpunt is, uh, is uh, heel anders. Ja. Ja. Maar het heeft zich ook wel op een bepaalde manier ontwikkeld.